start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Kunnen we met kerst nog wel op visite? Dat is de vraag nu een nog besmettelijkere variant van het coronavirus ook in Nederland is opgedoken. In het Verenigd Koninkrijk grijpt deze virusmutatie hard om zich heen. Britten die in Londen en het zuiden en oosten van Engeland wonen, mogen helemaal niemand opzoeken met kerst. Bij ons zijn de regels rond kerst nog niet aangescherpt. De komende dagen zal blijken of dat nodig is, zegt minister De Jonge. Op dit moment hebben we dat besluit niet genomen. Op dit moment hebben we ook geen informatie die daartoe aanleiding geeft. Morgen uh, komt het OMT bijeen. En dinsdag zal uh, de MCC vergaderen, dat was een afspraak die al stond, maar die zal mede ook over dit thema gaan. En Hugo de Jonge had het over de MCC, dat is het corona-overleg van het kabinet. In Barneveld zaten vanochtend honderden gelovigen in de kerkbanken, dat schrijft de Telegraaf streng christelijke kerk benadrukt dat het niet verboden is om kerkdiensten te houden. Voor religieuze plekken geldt een uitzondering op de coronaregels. Ook in Staphorst zaten vanochtend zo'n 200 mensen in de kerk. Inloggen bij DigiD is er even niet bij. Er is sinds vanochtend een grote storing. Daarom is het ook moeilijk om online een afspraak voor een coronatest te maken of de testuitslag te zien. En Ajax is nog steeds de nummer 1 in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vanmiddag met 4-2 van ADO Den Haag. Dit zei Ajax trainer Ten Hag naar de Gewonnen, drie punten. Uh, vier hele goede goals gemaakt. Uh, eerste helft, ja, met dat gevoel ga je toch weg. Uh, en uiteindelijk winnen. Ja, tweede half weten we ook, is niet goed. Heerenveen verloor vanmiddag, thuis met 2-1 van Heracles. Feyenoord ging met 1-0 onderuit tegen Vitesse. En dat was het eerste verlies van Feyenoord na 26 wedstrijden. Maar volgens trainer Dik Advocaat is er niks aan de hand. Ik vond het wel goed spelen, zeer geconcentreerd, bijna geen kans weggegeven. Voorin hadden ze dreiging. Ja, dan moet je een beetje dat geluk hebben, wat je vorige wedstrijd misschien wel had, dat je scoort. En dan, en dan, dan zegt iedereen geweldig. En nu zeggen ze, ja, je hebt 1-0 verloren en dat klopt.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 Hou je vast! Ja, en we vliegen er werkelijk doorheen. Want uh, net als die racewagen gaan wij ook als een speer, om het als zo maar speer. te zeggen. Oh, cool. <laughs> Dit is uh, het laatste uur van de vijf van de uur top 51. En dat betekent dat we zijn aangekomen bij de laatste tien. Ja, ja. Ja. En uh, wat we al uh, vlak voor het journaal even hebben gezegd... een uh, spannende afsluiting. Ja. Want uh, misschien had je wel voorspeld, uh, luisteraar... wat ongeveer op nummer 1 zou kunnen staan. Nou, het zal een verrassing zijn. Of Denk misschien het wel. ook wel helemaal niet. We gaan er gewoon kijken. En, um, luisteren vooral. We, oh ja, luisteren. <laughs> he, kijk ik daar <laughs> natuurlijk ook. He. Beeld en geluid, inderdaad. Ja. Ja. En uh, we trappen gelijk even af met nummer 9, met Paul de Leeuw. Vlieg, vlieg met me mee naar de Regenboog. En dat is dus inderdaad overvliegen, er doorheen vliegen. Ja, nou, Vlieg met me mee naar de Regenboog. Precies. Dan komt dus uh, Abba. Met Dancing Queen. Ja, dus niet op nummer 1, nee, mocht je dat nee Niet op hebben. nummer 1. Nee nee, nee, nee, absoluut niet. En, en dan nu, uh, hebben we Duncan Lawrence. Uh, ja. Maar daar is iets speciaals mee aan hand. Ja, want uh, daar hebben we dus uh, uh, wat commentaar bij gekregen. Uh, dus er waren verzoekjes. Hè. Mensen hadden zoiets van: ja, ik stem wel erop, maar voor hetzelfde geld komt hij er niet in. Dus uh, toch even als verzoek: Joy Malone, die zei. Winnaar van de Eurovisie Songfestival 2019. Het betekent dat dit een geweldig nummer is. Heel Nederland was trots op hem. Ja. En dan hebben we van Chris. En Chris heeft een verhaal. Want die zei: you is lo um, loving you is a losing game." Sorry. Back in 2018, I had to make a choice. Looking back at those choices, I broke someone's heart and trust. Someone I still care for a great deal. Not long after that, as karma made its way to me, my heart and trust was broken by another person, and I felt that I've lost three people in one go. The them and me. I regained friendship with this amazing guy whose her her heart was broken. I wanted to build something uh, with him. At, la at last, the beautiful friendship once again, but honestly, I was hoping for more. Before anything else could happen, I got a job outside of the Netherlands when I told him I had to move to another country. The energy of our friendship had to change once again. I cried and not so silently. Whether I liked or not, the lyrics of this song rips an open wound with a sort of melancholic joy which is not a bad thing. It's a good remembering the lessons you've learned by the hard way. It's. ...what makes us stronger and makes us want to be better in life. Today, he's still a very important person in my life... ...but I would be lying if I said there would be oh, there wouldn't be always the thought in my head... ...occasionally whispering what could have been. When I hear the beautiful song, I, I have a broken heart... ...and I'm still left with things to fix and fix all the cracks lost a couple of pieces when I carried it. Ja, en daar gaan we erbij later met, uh, ja, dan bij laten. Het, uh, het is een ja, prachtig verhaal. Uh, we <laughs> gaan een speciaal voor jullie draaien straks, uh, Joy. En? En? We beginnen dus met Paul de Lee. Vlieg met me mee. En het was Chris die dit mooie verhaal Precies, vergeet. dat bedoelde ik inderdaad. Ja, maar eerst Chris. Paul de Leeuw. Vlieg met me mee naar de regenboog. Vlieg met me mee naar de regenboog. Soms zijn er momenten, dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zullen we maar even hullen, zullen we hem te doen door de heer. Zullen we maar veel, horen kennen, maar wat schoen door de als me is in melala kholosalem als me dish na elli le shalom ich marisch ner kishne er ine visparma ich echt me alle gemma jine schepe alo. Vliegen met me been naar de regenboog rainbow ik denk alleen aan jou Vliegen met me been naar de regenboog rainbow ik hou alleen van jou And my heart is overturning, love. And my feeling, I'm destroying. And my panic, I'm keeping alive, alive. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, my d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, my d'autre, quelqu'un d'autre, Nodig. En op dat moment komen er zes mooie zangers en zangeressen op en ik ga mij dan begeleiden. Misschien denken u in de zaal van nou leuk dat u mee Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg me een beetje, ik denk jou, Vlieg een beetje, ik hou alleen van jou. Ja.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 Remou, ik haal alleen maar ja, nu dus ga ik er doorheen zingen.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 Ja, dat is inderdaad wel het moment. Uh, maar hij komt wat vroeger dan dat we dachten. Ja. Want uh, volgens mij zouden we eerst gaan luisteren naar nummer 6 en nummer 5. Maar dan doen we dat gewoon anders. Dan beginnen we nu gewoon lekker met raad de plaat. De plaat. En dat betekent uh, dat er eventjes weer uh, het nummer genoemd moet worden. 023 57 30393. Dat is het nummer dat je kunt bellen. Als je tenminste weet wie zong het volgende nummer... Ze zoeken naar de artiest. We zoeken naar de artiest. Yeah. Ja. 023 573 0393 Ja, dat ja? mag u eventjes uh, gaan melden natuurlijk. Nummer 3 Of nee, nee, niet nummer 23. <lacht> 023 573 0393. Als je tenminste weet wie dit zingt. En dan krijg je zo'n heerlijke, warme, wolle regenboogsjaal. Bel nu. We hebben een beller. We hebben een, we hebben beller. een beller, ja, inderdaad. Oké, ik ga ja. doorzetten, oh, Iedere gebeld, geloof ik. Ja, uh, maar toen waren we eventjes niet in staat om de telefoon <laughs> op te nemen, om het zo maar te zeggen. Uh, kom er maar in. Hallo, Corrie Bakker hier. Dag, Corrie. Nee. Ja, Corrie. Uh, wat, wat, oh, Corien. Ja, Corien. Corien Bakker. <laughs> ja, ja wat, uh, wat fijn dat je belt. Uh, uh, nou, het hele nummer uh, had je niet nodig. Want je was even zeker. iets eerder, maar wij waren iets te laat met de telefoon op. Ja, precies. <laughs> en je weet de artiest. Ja, zeker. En dat is? Donna Summer. Donna ja, Summer, Summer, inderdaad. Zeker. Met Les Dance, inderdaad. Heb je nog speciale herinneringen aan dit, uh, dit nummer? Absoluut. Vertel eens. Dat werd altijd gedraaid aan het eind van een festival... waar ik lang bij betrokken geweest ben. Ja. ja. En Anja ook. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dus uh, heel goed. Ja, ik, ik denk al, je moet bellen. Dat kan niet anders. <laughs> ja, het brings back uh, memories. En het brings ja. you uh, nog iets, uh, iets nieuws, iets anders. Want je krijgt uh, uh, met dit raden een uh, lekkere warme, wolle regenboogsjaal. Uh, Als ah. je tenminste even de uh, ja, adressegevers nalaat, maar volgens mij ja, is dat ook weer dan. niet nodig. Want, ja, uh, ja. Ja, <laughs> dat komt goed. Dat, dat komt, komt goed. helemaal ja. goed. Ja. Ja. Fijn. Ja. Ja. Zeg, dankjewel voor het bellen en uh, het doorgeven van de artiest. En, uh, nou, uh, hij komt snel naar je toe, de sjaal. Ja, ik kijk ernaar uit. Super oh, Corine. Dankjewel voor het bellen. We spreken elkaar. Goedjes. Hoi. En dan gaan we van hieruit verder naar eigenlijk uh, ja, wel bijzonder de nummer 6 en nummer 5. Want die behoren namelijk aan één artiest toe. Ja. En dat is Shirley Bessie. Met nummer 6: This is my life. En nummer 5: ja, natuurlijk. I am what I am. Kijk. Ja. Dus we Zet gaan luisteren op. naar nummer 6. Shirley Bessie: This is my life. Funny how a lonely day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 nummers van La Grande Dame, om het zo maar eventjes te zeggen. Wat een ja, heerlijk theatraal. Ja. Hier krijg je de neiging in. Ik wil ook in zo'n jurk en dan zo'n showtrap. En dan gewoon. Ja. I am my special creation. Toch? Toch? Prachtig. Ja, prachtig. Vind ik wel. Ja, en dan op nummer 6 en 5. Voordat we naar de laatste vier gaan... waar we zo direct nog even een bijzondere uh, uh, verhaal over gaan vertellen... over die laatste vier, waarom het de laatste vier zijn geworden... gaan we eerst even weer een uh, stukje verzoeknummers doen. En het eerste verzoeknummer, dat is Van. Annie. En die zegt, omdat het zo moet zijn... en het gaat om Surfbot met Let's be Love. Laten we daar eens even gaan lopen. Let's be Love. Here you go. but... Dat was Andere Koek, om het zomaar te zeggen. Heerlijk, even zo'n nummertje tussendoor. Van een totaal ander genre. Lesbian love. Ik schrok of Ja. ja. <laughs> we Heel zijn weer dan. wakker, om het zomaar te zeggen. Nou, dat waren we al volledig. We gaan door naar het uh, volgende verzoeknummer. Uh, trouwens, uh, dank uh, Annie voor, uh, voor dit, uh, dit geweldige nummer. Ja, uh, en we willen even bellen. Uh, Cor, wil jij uh, Len even bellen? En, want die heeft een nummer aangevraagd. Ja, wat een heerlijk nummer is dat, zeg. Ongelooflijk. Precies. De Discotex en de Sexolets. Met Get Dancing. Maar ja, maar eerst gaan we even natuurlijk nou, luisteren waarom is... hij dit, uh, ja, dit nummer ja, is aangevraagd. Dat, uh, hij, hij zegt, maar dat kan hij misschien zelf beter zeggen, maar zet hem even vast even voor. Dit nummer gekozen omdat het zo over de top is. Ja, omdat het inderdaad zo lekker heerlijk lekker open... over de top is, ja. inderdaad. En ik kan me ja. nog wel herinneren dat dit ook een grandioze hit was op de Top Pop. Ja. Precies, ja. Volgens mij is je binnen, hè? Ja. Ja? Hé, hey, hey, uh, ja. Hoi. Hi, Aja. Hier weer. Hallo. Ja, weer. <laughs> Leuk dat je de nummer aangevraagd hebt. Vertel, vertel. Je zegt uh, het nummer lekker over de top, maar... Um... Ja, nou, dat is het toch. Het was ja. echt uh, zo'n raar nummer dat ik... Uh, ja, dat, nou ja, ik, ik was helemaal van slag toen ik het eerste keer hoorde zelf. Zo erg was het. En uh, ik ben het altijd een mooi nummer blijven vinden. En ik had hem dus ook dit jaar op mijn lijstje gezet voor de top 2000. Bij jullie vrienden van uh, Radio 2. Hè. Ja. En, uh, maar die, uh, daar is die, uh, komt hij niet. Dus ik vind het ontzettend leuk dat jullie hem voor mij gaan draaien. Zo meteen. Ja, ze weten niet wat mooie nummers zijn daar. Ja, ja, nee, dat is gewoon dat merkje. Super feestnummer, of niet? Ja, super. Geweldig. Absoluut. Het is, het is helaas dat ik mijn glamrock disco pak niet, niet bij me heb. Anders had ik me aangetrokken. En dan was ik hier inderdaad volledig losgegaan. Wat een heerlijke dan, dan, dan stel ik voor dat je die aandoet als we volgend jaar... ergens uh, in het wapen van Zandvoort een feestje gaan vieren. Oh, oké. Okay. Nou, belofte maakt schuld. Uh, ja. Maar deze is makkelijk in te lossen. Dat gaat zeker goed gebeuren. Eh, helemaal goed, goed. Super. Dankjewel, Len. Okay. Uh, en hey, tot, tot, tot het gauw. Lekker doorgaan, hè? Ja, yep, dankjewel. Doei. Doei. Doei. discotheks met de sexo -lads. Get dancing! Nou, heerlijk nummer, nou, toch? heerlijk, hè? Ja, toch ja, echt ja. gewoon ja. Uh, back to the 70s en de <laughs> disco... en de uh, glam rock en het hele gebeuren. Dankjewel, Len, voor dit bezoeknummer. En dan hebben we een, een speciale. Een speciale? Ja, want, onze uh, eigen koor. Ja, precies. Ja. Onze Technicus heeft, uh, heeft ook zo'n verzoeknummertje. Hallo. Hallo? Dag Koor. <laughs> zeg Koor, uh, we hebben er net eventjes over gesproken en dergelijke. Maar je had een prachtig nummer uh, van uh, zeg maar, de, de, de Nederlandse Helene Fischer. Ja, dat klopt. Ja. Want we in de vorige uitzending of in de vorige uur hebben ademloos hebben ademloos hebben verdraaid van Helene Fischer. Maar je zegt er is ook een Nederlandse versie. Ja, er is een er is een Nederlandse versie die heet Ademloos door de nacht. En die is gemaakt door marie josé van der Kolk. Ja. Kijk, Nou, ik weet niet of jij die naam wat jou zegt. Nee, niet helemaal, en zegt de naam Luna jou wat. dat ring a bell ergens. Luna, Luna. Ja, deze nou, de maan natuurlijk. Maar... Die is in Nederland ook wel populair, maar in Duitsland waanzinnig populair. En ik werk in Duitsland, dus dat weet ik uh, uit eigen ervaring. En die heeft dus een vertaling van dat lied gemaakt. En toen snapte ik het. Maar wacht even, ze treedt op, ze is een, een, een hit in Duitsland. En ze ja, heeft een vertaling gemaakt van Atomloos, wat al Duits is. Nu je beetje in Nederland. Ja. ja, ah nou, Nederland. Ah, ja, maar, maar ze maakte eigenlijk niet. alleen maar Engelstalige en, en uh, Spaanstalige nummers. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Okay. En, en dit is eigenlijk een Nederlands nummer. En nu zeg je, door het, de Nederlandse vertaling heb je ineens door... Nu snap ik het. Ja. En wat ja. snap je dan precies? Nou, de hele uh, gedachte waarom uh, de gay scene en de LHBTI... Uh, Helene Fischer zo goed vindt. Omdat die tekst is heel krachtig. Ah, vandaar. Ja. En ik luister naar, ik, ik ik praat wel Duits, maar ik ben niet iemand die dan echt me erin gaat verdiepen. En nou, heb ik een Nederlandse vertaling heb ik daarvan. En toen snap ik, ah, daarom. We zijn razend nieuwsgierig. We gaan naar luisteren naar Luna met Ademloos. Door die nacht. Door de nacht. Door de nacht, ja. ja. <laughs> We lopen door de en naar de kust van de stad. Het is onze nacht, wie had dat ooit nog verwacht? Oh oh. Dacht laat ik mijn ogen en mijn enkel taboe. Kussen op mijn hart zoals so een liefdestattoo. Oh oh. Wat is het? Nummer. En nu snap ik waarom jij het snapt. Ja. ja nee, Dan snap ik de helemaal... <laughs> Zelf <simpel. laughs> uh, is Zelfs simpel. Het is een heerlijke versie. Net zo feestelijk inderdaad. Ja, ja. En niemand kent het. En niemand kent het inderdaad. Maar dankzij jou. Dankjewel. Nu wel. Nu nou nou ja, ja, ik moet er wel, de wel, de wel de even bij zeggen dat uh, Joost uh, van der Kol, die woont in Zandvoort. Kijk. En dat, Kijk. Is, dat is Luna. Ja, en, en ik, ik weet nog heel goed van een paar jaar geleden dat ze bij de IJsbaan zijn gastoptreden. Dan waren we Duitse uh, gasten die waren hier toen het allemaal nog kon. En die zeiden, is, is dat Luna? Is, ja, dat is Luna. Wat doet hij hier? Wat doet hij heel groot in Duitsland? Oh, die, ja, woont die woont hier. hier. Die woont hier <laughs> die gewoon. Dacht dochters hij zit op school hier in doen? ons in ons eigen de Sandvoort. Ja, uh, ja, ja, ja. daar lopen de de, de BZers en de BN'ers lopen er rond natuurlijk. Ja. Ja. We, zijn, uh, we, we zijn bijna aan het eind, uh, Anja. Spannend, en, uh, ja, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Want uh, met de laatste vier nummers is iets bijzonders aan de hand. Hadden we al gezegd? Ja. Want uh, wat, wat is er eigenlijk voor bijzonders aan de Nou, het mooie ervan is eigenlijk dat we geen vier nummers hebben, maar twee. We hebben twee keer twee en twee keer één. Ja. Want beide nummer twee's zijn execo geëindigd. En beide nummer eens zijn dus execo geëindigd. Ja, precies. Dus dat is wel heel grappig, ja. toch? Ja. Ja. En uh, toen hebben we eigenlijk een beetje uh, gegoocheld, gedobbeld. En uiteindelijk gewoon besloten, we doen het alfabetisch. Dus ja. uiteindelijk is er een 3-4-1 <laughs> uit uh, voortgekomen. Ja. Maar we kunnen ook wel zeggen dat de nummer 1, die we nu natuurlijk nog niet gaan verklappen. Nee. wel het langste daarvoor. Ja, daarvoor stond er steeds op nummer 1. Ja. En, uh, en dus, dus dat is voor mij ook wel, ik bedoel, het op het allerlaatste al nippertje is dan Execo geworden. Met nummer 2. Ja. Maar, nou, feitelijk maar het is gewoon feitelijk, feitelijk, feitelijk is, nummer 1. Ja, dit, dit klopt, klopt helemaal. Dit ja, ja, precies. Ja. En, uh, nou, dan gaan we ook eerst uh, even luisteren naar nummer 4. En dat Wat is echt een enorme. Twee ja, eigenlijk nummer 2. <laughs> ja. Nummer 2b, om het zo maar te zeggen: <laughs> ja. enorme disco yeah. classic. Hallo. Uh, ja, echt een stukje erfgoed van de gay scene. Ja. En inmiddels helemaal geadapteerd door de, ook de hetero-wereld. YMCA Village People! yeah hey. Dat in your shoes I said I was down and out with the blues I felt no man was YMCA eigenlijk ex equo op nummer 2 en dat rijmt ja, ja want de andere nummer 2 is en niet aan mij Why? Tell me why! Ja, precies. Ja. En uh, dat was natuurlijk een giga-hit tijdens de allereerste Soma Pride. Toen Anita hier op het yeah. Raadhuisplein staat. Wat ging het dak eraf? Dat overigens op het Raadhuisplein er helemaal niet is. Maar <laughs> wel, jawel. Het, wel. het, het <laughs> was een. Oh ja, dat kleine, kleine dingetje. Het, kleine dakje. Ja, een dakje <laughs> het, het dakje ging eraf. Het dakje ging eraf. Het was in ieder geval een geweldig feest. En daarom verdiende tweede plaats Anita Meijer met. Why? Tell me why? When I was young.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 Tell Me Why van Anita Meijer. Helaas, we naderen echt het einde en de apotheose van de We gaan het nog helemaal draaien. Ja, zeker weet Hij komt zeker nog een keertje terug natuurlijk. Want we gaan nu naar nummer 1, die net, net, net. Eigenlijk nummer 1, 2, Precies. Ja, precies. En dat is Lady Gaga met born this way. Ja, en dat is gewoon zo. Statement. Ja, een statement. Put your paws up, cause you were born this way baby. My mama told me when I Ja, en dat heb je dan inderdaad met een gedeelde uh, tweede plaats. Ja, de eerste plaats. Ja, bij, uh... ja, ja, eigenlijk gedeelde eerste plaats. Want uh, ja, we kunnen hem ook weer niet helemaal uitdraaien... want anders zitten we met het nieuws. En dat kan natuurlijk niet. Precies, nee. Our time dus, is up. Uh, ja. Running out. En we out. willen nummer één toch echt wel draaien. Ja, zeker weten. Want in deze tijd is het toch best wel heel belangrijk. Want nummer één is... Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou? Hoe toepasselijk. Hoe toepasselijk in deze tijd. schuilen. Mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil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 was het niet de mogelijkheid om dit nummer helemaal voluit te draaien. Maar dank, dank, dank, dank, dank jullie allemaal voor het stemmen op deze lijst en deze prachtige nummer. Hoe toepasselijk inderdaad, Anja, Geweldig. dat dit ja, zeg mag maar ik dan bij jou. in ja. deze periode en we hopen dat de kerstdagen ook inderdaad zeg maar door kunnen gaan. Ja. We, we gaan eruit en we willen danken koor draaien voor de techniek. Dankjewel voor al deze mooie jingles. Henk ook trouwens die de jingles heeft samengesteld verder. En, eh, samen met koor En eh, dank aan jou, Anja, voor het Samenstellende redactie van De Lijst. Dankjewel. En jij ook bedankt, Ronald, voor het meedenken. En ook samenstellen van De Lijst. Ja. Dus, uh, en het presenteren natuurlijk. Nou, hè? Uh, super. Het was, het, een feestje. het was een feestje. Het was een feestje. En we wensen jullie prachtige, prachtige, mooie dagen uh, in de alle intimiteit. En we zien jullie heel graag terug in januari 2021. Tot ziens. Tot ziens. Tot kijk. Tot 4 januari. Tot hey, dan. Radio. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voort.